8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Doden en gewonden bij schietpartij in Alphen. Veroordeling VN over bloedpad in Afghanistan. En verzet CDA tegen AOW-plan minister Kamp. Door een schietpartij in Alphen aan de Rijn zijn twee doden en twee gewonden gevallen. Buurtbewoners hoorden rond kwart voor een vannacht schoten. De politie kon niemand vinden, maar kreeg even later melding dat er voor het ziekenhuis in Gouda een auto stond met daarin de vier slachtoffers. De auto bleek onder vuur te zijn genomen. Twee van de inzittenden waren inmiddels overleden. De andere twee liggen in het ziekenhuis. De politie is een groot onderzoek gestart.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 Ook in andere Afghaanse steden is gedemonstreerd. De dominee Terry Jones heeft gezegd dat hij ontzet is over de dood van de VN-medewerkers, maar hij voelt zich niet verantwoordelijk. Hij wilde op 11 september vorig jaar een stapel Korans verbranden, maar zag daarvan af na protesten.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 Op het CDA-congres in Den Haag zal fractievoorzitter van Haarsma Buma zich vandaag verzetten tegen die maatregel. Hij noemt het juist goed als mensen op deze manier zorg voor elkaar dragen in plaats van hen bijna het verzorgingshuis in te jagen. Volgens hem is de verzorging thuis voor de samenleving misschien ook wel goedkoper. Een Amerikaans passagiersvliegtuig heeft een noodlanding gemaakt omdat er een gat in het toestel zat. Het vliegtuig met aan boord 118 passagiers was op weg van Phoenix, Arizona naar Sacramento in Californië. Tijdens de vlucht viel de druk plotseling weg. Er bleek een gat in het dak te zitten. Het toestel maakte een noodlanding op een luchtmachtbasis in Arizona. Eén bemanningslid raakte licht gewond.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 De Israëlische luchtmacht heeft drie Palestijnen gedood. Dat gebeurde bij een luchtaanval op de Gazastrook. De drie Palestijnen zouden lid zijn van de gewapende tak van Hamas. Ze zaten in een auto die op weg was naar Gaza stad. Israëliërs vuurden een raket af op de auto. Daarbij raakte een vierde inzittende gewond. Volgens het Israëlische leger hadden de vier plannen om binnenkort Israëliërs te ontvoeren. Dat zou gebeuren tijdens het Pesachfeest waarbij de Exodus uit Egypte wordt herdacht. Hamas veroordeelt de raketaanval en heeft wraak gezworen. Bij een kunstmestfabriek in Sluiskil in Zeeland... zijn twee medewerkers overleden door een bedrijfsongeval. De twee mannen waren aan het lassen bij een tank. In de tank bliezen ze vanwege het laswerk een speciaal gas. Daarbij reikte een van hen onwel en viel in de tank. Zijn collega wilde hem helpen, maar viel er ook in. Om welk gas het gaat is niet duidelijk. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld. Het weer... Het wordt zonnig en warm, de temperatuur loopt snel op tot 20 graden in het noorden en plaatselijk 24 in het zuiden. Tegen de avond vanuit het westen wat bewolking, met later mogelijk ook een paar buien. Morgen regenachtig en een stuk koeler. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open, elke zondag. Kijk op macro.nl voor deelnemende vestigingen en tijden.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 NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 2 april. En het nieuws van vandaag gaat over de vraag wie de nieuwe CDA-voorzitter wordt. En het nieuws gaat vandaag over Ivorcus, Kabakbo. Of wat era, dat is de vraag. De situatie in die voorkeurs wordt met het uur grimmiger. Aanhangers van de zittende president Bakbo en de nieuwgekozen president Wadra... voeren een hevige strijd. En die concentreert zich vooral rondom de zuidelijke plaats Abidjan. De situatie is zo onvoorspelbaar dat Nederlanders in die voorkeurs het advies hebben gekregen om binnen te blijven en zich niet te verplaatsen. Jan-Pieter Ole, medewerker Consulaire Zaken, is op dit moment in Abidjan... om Nederlanders daarbij te staan. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, daar, ja. ja. Waarom is aan Nederlanders trouwens advies gegeven om uh, binnen te blijven? Is de situatie zo nee. ernstig? Uh, Abidjan wordt de laatste drie dagen eigenlijk beheerst door chaos en geweld. Er is zwaar gevochten in de stad. Uh, er resten gisteren nog vier belangrijke punten... die door de troepen van de vertrekkende president Bakbo verdedigd werden. Dat betrof de militaire basis, Akban... de privé-residentie privé -residentie van president Bakbo... De Ivoriaanse televisie en ook een kazerne van de Republikeinse Garde. Er is heel zwaar gevochten in het noorden van de stad om die vier punten te veroveren. Van die vier punten zijn uiteindelijk drie uh, veroverd. De rest is nog alleen nog maar de kazerne van de Republikeinse Garde in het zuiden van de stad. Maar er is enorm veel geweld, hard gevochten, veel geschoten... En er waren ook enkele Nederlanders die uh, hun woonhuis in de buurt van de Italiaanse uh, televisie hebben. En die hebben ja, toch wel tussen het uh, geweld uh, gisteren gezeten inderdaad. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar er is de, u zegt er is nog maar één plek waar eigenlijk de aanhangers van Bakbo nog zitten. Dat is die kazerne van de Republikeinse Garde. Op dit moment is dat de laatste plaats uh, die echt een uh, probleem vormt in het zuiden van de stad. Daarnaast is er op hele grote schaal geplunderd uh, overal in de stad. Ook in de wijk waar de ambassade of het consulaat zich bevindt. In het uh, zone 4 is dat van de stad Abidjan. En rondzwervende uh, jongeren, gewapende jongeren... die uh, hebben flink huisgehouden in de hele wijk. Uh, geplunderd, woonhuizen geplunderd. En het was ook uh, in de buurt van het consulaat... Uh, is er. Uh, te ja, en zijn er ook Nederlanders daar slachtoffer van geworden? Uh, op dit moment zijn er geen Nederlanders uh, slachtoffer van plunderingen geworden. We hebben gisteren voor het consulaat uh, twee keer een gewapende groep jongeren uh, gezien... die uh, voor het consulaat hebben stilgehouden. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat ik zelf uh, mijn intrek heb genomen op het uh, Franse militaire kamp in het zuiden van de stad. Ja, want u was niet meer veilig daar? Het was uh, niet voldoende veilig op dat moment om daar te blijven, inderdaad. Ja. En hoe is de politieke situatie nu? Is, is die zittend president Bakbo, is die er nog? Ja, niemand weet op dit moment waar de vertrekkende president uh, zich bevindt. Uh, men hoopte dat hij zich uh, op zijn residentie uh, zou bevinden... maar dat bleek niet het geval te zijn... Dus eigenlijk is hij op dit moment spoorloos, samen met zijn vrouw... die uh, ook een belangrijke rol in de politiek vervulde, inderdaad. Ja, kan het zijn dat hij gevlucht is naar het buitenland? Um, dat is niet bekend. Het lijkt onwaarschijnlijk, omdat er niet veel mogelijkheden waren... om naar het buitenland te komen. Maar uh, ja, niets is uitgesloten op dit moment. Mm. En wat is uw advies aan de Nederlanders vandaag? Ons advies is om zoveel mogelijk toch uh, binnen te blijven... Ik denk dat uh, de situatie op de straat te chaotisch is op dit moment... en te veel geweld om zich op straat te begeven. Ik denk dat de nieuwe Republikeinse troepen, dus de ex-rebellen... moeten eerst een soort consolidatie van de macht uh, zien te bereiken op dit moment. Dus binnenblijven is het beste. Maar als er echt fysiek geweld is of een acute dreiging van het woonhuis... dan hebben de Nederlanders ook het nummer van de Franse eenheden... Die gebeld kunnen worden voor eventuele assistentie daarbij. Oké, okay, dus de Fransen komen de mensen helpen op het moment dat ze in nood zitten? Uh, dat klopt. De Fransen hebben een speciale eenheid hier en die uh, zorgt ervoor dat uh, zoveel mogelijk assistentie wordt gegeven aan uh, alle buitenlanders die zich in problemen bevinden op dit moment. Het ja. Ja. belooft een spannende dag te worden, als ik u zo hoor. Het is een hele spannende dag. Ik heb met alle Nederlanders gesproken, iedereen maakt het goed. Iedereen heeft natuurlijk heel erg slecht geslapen de, de laatste dagen. veel spanningen. Uh, dus, uh, maar verder ga, gaat alles goed. En ik denk dat het vandaag een beslissende dag wordt in de, in de toekomst van uh, Ivoorkust. Ja, dat is misschien de beste omschrijving. Een beslissende dag. Meneer Oler, ik dank u wel voor het gesprek en sterkte daar. Ja, dank u wel en uh, tot ziens. Tot de volgende keer, dank u wel. Ga je naar aan de Rijn. Bij een schietpartij in Alva aan de Rijn vannacht zijn twee mensen om het leven gekomen. Ilse is van uh, de politie. Het er zeker ook een achternaam, maar die staat er niet bij. Sorry. <laughs> Ilse de Heer, zie ik hier. Ilse de Heer is van de politie Hollands Midden. Goedemorgen. Wat is er allemaal vannacht gebeurd? Uh, wij kregen vannacht rond kwart voor één een melding uh, van buurtbewoners dat er was geschoten in de Broekhorst. Uh, wij zijn toen direct ter plaatse gegaan, maar uh, ja, daar was toen op dat moment uh, niks te zien. En Broekhorst is een wijk in Alphen aan de Rijn? Ja, klopt. Er was uh, daar niks te zien? En toen? Nee. Nou goed, vervolgens uh, kregen wij nou ja, ongeveer een half uur later nog een melding... vanuit Gouda dit keer en dan uh, vanuit het ziekenhuis... dat er een, een auto bij het ziekenhuis stond met daarin vier gewonde mannen. En al die uh, mannen hadden schotwonden. Ja, en dan, ze zijn waarschijnlijk naar Gouda gegaan, want er is geen ziekenhuis in Alphen aan de Rijn? Nou, er is wel een artsenpost, uh, maar zij kwamen niet uh, waarschijnlijk uit de omgeving van Alphen. Dus ze waren daar niet bekend. Dus ze zijn ze inderdaad uh, naar Gouda gereden. Nou, Want weet u wie die slachtoffers zijn? Uh, we kunnen daar op dit moment nog niets over zeggen wie dat precies zijn. Maar dus ze komen in ieder geval niet uit de omgeving van Alphen. Nee, dat heb ik begrepen. En de, de, de mogelijke daders, heeft u daar enig zicht op? Op dit moment nog niet. We zijn, uh, ja, we zijn wel een uh, grootschalig onderzoek gestart. Een uh, TGO, Team Grootschalige Opsporing. Dus uh, ja, er zijn meerdere regisseurs uh, keihard bezig om deze zaak op te lossen. Maar op dit moment hebben we nog geen zicht op uh, wie hier achter zit. En heeft die schietpartij uh, plaatsgevonden met, met veel mensen erbij? Was het een uh, drukke gelegenheid of gewoon in een stille straat? Nou ja, het viel in ieder geval wel op, want we hebben van meerdere buurtbewoners uh, meldingen gekregen... Uh, en het was wel s'nacht, dus er waren niet heel veel mensen op straat. Maar het is in ieder geval wel gehoord. Ja, en mensen die wat weten, die kunnen u bellen? Ja, heel graag. Uh, via 0900-8844 of meld uit anoniem 0807000. Ilse de Heer, dank u wel. Ilse de Heer was dat van de politie Hollands Midden. Wordt het Rutte-Petehoom of Sjaak van der Tak? CDA kiest een nieuwe voorzitter vandaag. Verkeersinformatie. Het is rustig op de weg. Er zijn nog geen files. Hou maar zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Morgen is een heilige dag voor het Vlaamse wielrennen. De Ronde van Vlaanderen wordt verreden. Scherp in de Ronde is ieder jaar de muur van Gerardsbergen. Als je goede benen hebt, kun je er gewoon tegen opkomen... maar het is toch een flinke klim. Als je goed bent, dan is het ook iets om daarna uit te kijken. Maar door de mindere goden, met name in de wedstrijd... wordt de heuvel in de Vlaamse Ardennen gevreesd. En omdat hij zo vlak voor de finish ligt... is het misschien wel de bekendste heuvel van de Ronde. Maar daar dreigt nu een eind aan te komen. Langs Vlaanderens kasseiwegen, mosgroen en vochtig, stoffig in het grijs, fietst een kleurig peloton coureurs, waaronder hier en daar een Flanderien. En danseuse, en gekruisigd door de geestelende kasseien, pedaleren ze over de Gerardsbergse vesten en muur naar la cathedrale di Gramonti toe. Karel de Pelsenmaker, dichter hier in Gerardsbergen. Waarom ja. een gedicht over de Ronde van Vlaanderen? Hoe belangrijk is die ronde voor u? toch wel heel belangrijk. Hè? We zijn er al bijna 60 jaar aan gehecht. Uh, dat beeld van die kapel en die muur, dat is toch allez, dat is, dat is poëtisch, dat is kilderachtig. Dat de, noem maar op, hè? Het kan niet, ja, dat mag niet verdwijnen. Kerkhang kerk groot spandoek. Hier is de ronde thuis. Maar het is de vraag hoe lang de ronde hier nog thuis is. Want de organisatie van de ronde van Vlaanderen zou van plan zijn de finish te verleggen. Dan zou de muur van Gerardsbergen geen 20 kilometer voor de finish liggen, maar 100 kilometer voor de finish. Van hoofdrol naar bijrol. En daar zijn ze in Gerardsbergen niet blij mee. Onaanvaardbaar. Onaanvaardbaar, zeg. Niet te doen. Nee, niet. Als de koers kapot helpen... Uh, het, is, het is in uh, vele jaren een breekpunt geweest. Uh, het zou zonde zijn van alles te nemen. Niet alleen Brussel heeft een manneke pis, ook Gerardsbergen heeft er een. Die krijgt nu een bordje omgehangen. Ook ik wil de ronde hier houden. Meneer. Ja, dat klopt. Ik ben hier de voorzitter van de broederschap van manneke pis. en We willen ook dat manneke pis uh, zorgt dat de ronde hier in Geradsbergen blijft alleszins. U bent bang dat het hier verdwijnt? Wij zijn zeer bang dat het hier verdwijnt, want uh, Gerardsbergen is zeer belangrijk in verband met de Ronde van Vlaanderen. Waarom is dat zo belangrijk? Wel, de, de muur is eigenlijk een beetje de de finale. En degene die op de muur de eerste toekomt, uh, wint meestal de Ronde van Vlaanderen. Dus de muur is heel belangrijk, dus Gerardsbergen is zeer belangrijk voor de Ronde van Vlaanderen. Een groepje mannen net naar boven gereden op de muur van Gerardsbergen. Was die zwaar? Ik vind hem niet zo zwaar, maar het ligt er heel vettig bij. Het is heel glad en uh, ja, je ligt zo tegen de kasseien. Renners gaan er nog heel moeite mooi... mee krijgen zondag. Ja, het zal heel moeilijk rijden zijn. Het zou wel eens de laatste keer kunnen zijn... dat ze in volle finale hier over de muur van Gerardsbergen gaan rijden. Hè? Heeft u het gehoord? Ja, maar ik betwijfel dat niet. Dat is een traditie. We hopen van niet. We zullen het zo zeggen. Ja, we, hopen we hopen het zeker niet. En we gaan ze bij de groendienst van uh, Gerardsbergen nog tekenen de petitie tegen dat het ergens anders zou zijn. Maar u komt hier niet eens vandaan en toch hoopt u dat het hier blijft? We zijn van kleins af aan grootgebracht met TV. En dat was elke keer de muur. We hadden toch de finale vorig jaar Cancellara die nu ook vertrekt. Dus dat, dat, ja, dat is het moment waarop je op zit te wachten. er dus altijd, gebeurt altijd iets hier. En als er niet in de finale ligt, denk ik dat er weinig gaat gebeuren. Wat, er Wat gaat er zondag hier gebeuren? Uh, veel volk. Maar wie gaat er wegrijden? Ik hoop Tom of een Belg, maar ik denk Cancelare. Het kan zomaar ook nog een Nederlander zijn, toch? De reportage was van Thomas Spekshoor vanuit Brussel. Wie gaat het CDA leiden? Een burgemeester of een dominee? Vandaag is het partijcongres van het CDA en dan wordt er bekend wie de nieuwe voorzitter wordt. We gaan daarover praten met CDA-politiek redacteur Margreet Boer. Nou, ze is van, het, van de NOS, maar ze volgt het CDA, zo moet ik het zeggen, Margreet. Uh, de burgemeester is uh, Sjaak van der Tak en de dominee is uh, Rut Petom, predikant uh, in Utrecht. En van der Tak is burgemeester van het Westland. En dan wordt Petoom van het begin af aan als meest kansrijk uh, gezien. Hoe kan dat nou? Nou ja, zij is echt vanuit de partij gevraagd om voorzitter te worden. Een aantal provincies die heeft dat haar gevraagd. Dus die steun heeft ze vanaf het begin. En die provincies, die leden daar, die willen meer invloed in de partij. En ze denken dat dat met Pete Oom gaat lukken. Dus ze heeft vanaf het begin af aan een voorsprong gehad. Ze was ook vicevoorzitter van de commissie Frisse, die evaluatiecommissie, die die verkiezingsnederlaag onderzocht. Dus is het hele land toen doorgereisd, heeft overal gesprekken gevoerd. Dus heeft toen ook al een goede basis gelegd. En later in de campagne zie je de steun toenemen, want het CDA-vrouwenberaad schaart zich achter haar. En ook twee mensen die eerder voorzitter wilden worden... Hè? Wim Deetman en Ferdinand Grapperhaus, niet de eerste de beste... hebben ook steun voor haar uitgesproken. Dus haar kandidatuur werd lopende de campagne gewoon steeds, eh, steeds breder. En Petom heeft op dat beroemde CDA-congres van 2 oktober... Eh, tegen de gedoogconstructie ja. gestemd. En dat maakt haar toch een beetje ook het gezicht voor mensen... die moeite hebben met de huidige regeringsdeelname. Dus ja, die steun heeft ze ook al binnen, zou je kunnen zeggen. En ja, dan is ze ook nog eens vrouw. Nou, dat spreekt sommigen ook nog aan. Dat alles bij elkaar maakt haar favoriet. En veel leden denken dus dat met haar de partij echt vernieuwd kan worden. En dat is wat de leden van het CDA echt willen. Nou ja, maar dan, toch snap ik het niet helemaal, want ze was wel tegen de, dit kabinet... en dan, het was toch een substantiële minderheid. Ja, dat dus was een substantiële minderheid. Zij zegt ook, uh, uh, daar was ik toen tegen... maar ik ben een democraat in hart en nieren, hoor je haar dan steeds zeggen. Dus ik, de partij heeft voor deze deelname gekozen... en uh, zij zal nu dus de uh, kabinetsdeelname van het CDA... het CDA-beleid in ieder geval uh, steunen. En zij hoopt natuurlijk wel ook het gezicht te kunnen zijn... voor die mensen die heel veel moeite hebben met, uh, met de partij op dit moment... met de koers op dit moment. En daarom is zij ook heel aantrekkelijk voor dat deel van de partij. Ja, er moeten nog op vernieuwen, eventjes afgezien van het poppetje... het poppetje van de tak of het poppetje Peto. Er moet een hoop vernieuwen vinden, de CDA-leden. Er liggen allerlei moties uh, op tafel voor het congres vandaag. Maar dat is rijp en groen. Uh, er is zelfs een motie bij uh, die zegt... Van we moeten toezicht houden op het partijbestuur. Ja, er zijn uh, resoluties bij die heel ver gaan. Uit al die resoluties... want een derde van de resoluties gaat over verandering in de partij zelf. Uh, daaruit spreekt toch dat de leden, de gewone leden... invloed willen, zeggenschap willen. Dat ze het helemaal zat zijn zoals het de afgelopen jaren gegaan is. Hè? Dat... Den Haag, De partij top aan het binnen of eigenlijk de macht had. En dat willen de leden doorbreken. Dat hoor je in die resoluties. De machtscultuur moet anders. En dan zijn er dus resoluties die heel ver gaan. Het hele partijbestuur moet op de schop. Er moet een commissie komen die naast het partijbestuur de partij gaat uh, vernieuwen. Dus ja, je schuift dan eigenlijk het hele partijbestuur aan de kant. Het zijn allemaal signalen dat de leden behoorlijk opstandig zijn op dit moment. Uh, ze willen een nieuwe koers. Er moet debat gevoerd worden. En in ieder geval willen ze dus dat er naar hen geluisterd zal worden. Die top in Den Haag moet naar het land luisteren en eh, nou ik denk ook vandaag dat er aan een deel van die resoluties niet in heel vergaande vorm, maar toch voor een deel wel tegemoet zal worden gekomen omdat uh, ja, de leden anders onrustig blijven. Je zult zien dat heel veel van die ideeën doorgeschoven worden... naar de nieuwe voorzitter en gezegd wordt... voorzitter, ga jij maar eens kijken de komende <laughs> tijd... hoe we die leden uh, weer rustig kunnen krijgen. Maar ja, het is wel lastig. Uh, niet zozeer dat ze inspraak willen, maar je zit ook in een kabinet. in een, Nog wel een hele bijzondere constructie ook uh, in, uh, in het kabinet. Daar moet je gewoon ook meegaan met je coalitiepartner. Ja, dat is meteen het probleem eigenlijk, hè? want uh, er liggen vergaande voorstellen. De partij wil echt wel wat anders. Ze willen ook opnieuw het CDA-gedachtegoed doordenken. Dus je zou kunnen zeggen, ze willen eigenlijk helemaal van opnieuw beginnen. Er moet een nieuw CDA komen. En dan tegelijkertijd regeren ze mee. En dat is eigenlijk meteen het probleem. Je merkt dat het CDA wel wat anders wil. Je hoorde ook vandaag van Haarsma Buma... die met plannen komt tegen het kabinetsbeleid in. De AOW korten voor mensen als zij hun kinderen in huis hebben. Dat kan niet, zegt het CDA in de Tweede Kamer. Dus iedereen probeert een eigen gezicht te laten zien... terwijl je toch meeregeert. En dan wil het CDA als partij zich helemaal vernieuwen. Nou, de vraag is of dat samengaat met de regeringsdeelname. In ieder geval is dat een taak die de nieuwe voorzitter... Uh, allemaal op het bordje krijgt uh, vandaag. En of dat gaat lukken, ja, dat, is, uh, dat moet dan de komende oh. tijd blijken. We zijn voor bij een volgend congres de balans opmaken. Maar vandaag is ook nog een, in een andere zin een bijzondere dag. Want uh, de oud-premier, uh, de tegenwoordige hoogleraar, Jan-Peter Balkende... die laat zich ook weer uh, zien uh, vanmiddag op het congres. Gaat hij spreken of wordt hij toegejuicht? Nou, hij gaat in ieder geval wel even spreken. en nou, Het is toch wel bijzonder, want we hebben hem eigenlijk niet meer gezien... sinds uh, 9 juni, die dramatische verkiezingsnederlaag van CDA. In ieder geval niet meer op CDA-bijeenkomsten het congres van 2 oktober niet, in november niet op een congres. Maar nou, vandaag komt hij dan uh, wel. Hij wordt ook toegesproken door de waarnemend voorzitter Lisbeth Spies. En dan zal hij zelf ook nog even de zaal toespreken. En na afloop, hè, dan kan iedereen hem nog even de hand drukken. Er is een receptie. Maar goed, die receptie zal toch vooral in teken staan van die nieuwe partijvoorzitter. Want je merkt toch, het tijdperk Balkende is uh, echt voorbij. Het CDA, nou, je ziet het dan al die leden, die probeert ja. zich opnieuw uit te vinden. En die wil naar de toekomst kijken. Dus het is nog even dag zeggen tegen Balkende en dan vooral naar, uh, naar de toekomst kijken. En hoe laat weten we dat? Wie de nieuwe voorzitter yeah. wordt? Nou, ergens rond 4 uh, uur, half vijf. Oké, okay. allemaal te beluisteren hier op deze zende. Want Margreet gaat zo naartoe naar Den Haag. Naar dat congres van het CDA. Lekker weer, hè? Is het buiten. De, de, de wolkjes gaan uh, weg. De mist trekt op. En het wordt een prachtige dag. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel is in Amsterdam. Matthijs, ben je in het park? In het Vondelpark of zo? In het Vondelpark? Ja, ja. daar maar moet je Maar het is dan zijn... niet meteen... Ja, het is niet meteen warm nog hoor, want ik weet niet, ik ben hier al een tijdje, sinds uh, half zeven vanochtend. En uh, toen was het eigenlijk nog best fris. Je moest wachten tot kwart voor acht. En dan komen die zonnestralen boven de daken uit en dan wordt het meteen opeens heel erg lekker uh, in de ochtendzon. Dan verandert het park ook van, uh, van, uh, van aangezicht. Is het is nog het terrein van de laatste mensen die op de fiets naar huis gaan, terugkomen van feesten. En dan opeens zijn er dan overal die joggers. Opeens is daar dan de politie die de zwervers aanspreekt. Opeens is daar dan een schoonmaakploeg van de gemeente die hier nu langs komt rijden met een wagentje om de vuilnisbakken te legen. En uh, opeens zijn er ook weer andere vogels te zien. Ik sta nu bij een boom. Er zitten van die groene halsbandparkieten in. Ik weet niet of je daarvan gehoord hebt. Dat wordt een beetje een plaag in de Amsterdamse park. Ja, die worden losgelaten. Zijn ja, nou ja, die zijn ooit losgelaten en die doen het hartstikke goed in het Nederlandse klimaat. Ze horen eigenlijk in de tropen terecht. En die zijn aan het knokken hier met andere vogels. Een terrein aan het afbakenen, vertelde me net een meneer die zijn hond aan het uitlaten was. Die vertelde dat, dat er een jonkie zit in een van de stammen. En dat er daardoor zo druk hier wordt rondgevladderd door die vogels. Om dat jonkie te beschermen tegen andere vogels. Nou, dat gebeurt er allemaal ochtends vroeg. Een stukje verderop tussen de twee bomen. Twee oude bomen zijn andere soort vogels. Twee mannen die... Qigong-oefeningen doen. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een soort Tai Chi, Chinese gymnastiek. En ik heb ze net even aangesproken. Dat werd niet echt gewaardeerd, want ik had ze uit een concentratie gehaald. Maar ik wilde toch even weten wat het betekende: al dat gewiebel en gezweverig gedoe. Ze zeggen: ja, dat kun je het beste toch doen. ochtends vroeg, als de zon opkomt. tussen oude bomen. Nou ja, hartstikke mooie plekje hier natuurlijk in het Vondelpark. Ik ben weer weggelopen. Ze zitten nu in een soort Boeddahouding naar die zonnestralen te kijken. En er zijn dan opeens, opeens heel veel mensen aan het lopen En hier achter me is het terras. Ik weet niet of je het hoort. Ik zal even naartoe lopen. Daar is een schoonmaker met de waterspuit. De stoeltjes en de tafeltjes aan het schoonspuiten. En dat is wel nodig vandaag. Want rekenen maar dat hier dit terras en heel veel andere terrassen in Nederland straks stampvol zitten. Het wordt een prachtige dag, dank je Mathijs. En geniet ervan. Net als u allemaal. Geniet gewoon van deze dag, want het, uh, morgen is het weer voorbij. Misschien herkent u het wel. Uh, in een andere stad loopt u alle musea af. Maar dat museum bij u op de hoek... Dat slaat u al jaren over. Aan de vooravond van het 30 ste museumweekend... vandaag en morgen nodigen verschillende musea hun buren uit. Bij het Utrechts Centraal Museum bijvoorbeeld. Dan mochten de buren komen eten. En dat charmeoffensief was soms erg nuttig. als ja, Kuipers ah. aan de achterkant. Hoor. Aan de achterkant, <laughs> welkom. U kunt uw jas kwijt, gaat u even de trap af. Okay. Uh, links, links, dan komt u hier beneden uit. Edwin Jacobs, directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Ja. U, uh, u ontvangt zelf... De buren, ja. waarom doet u dat? Het is een spe speciale avond. Het is uh, het museumweekend. Uh, het is de dertigste keer alweer. Uh, nou, het is een feestje waard. En uh, nou ja, goed, wij dachten, daar moeten wij gebruik van maken. Laten we iets leuks doen. Laten we een burendiner organiseren. Ja, want daarvoor, daarom, ja. Het is vrijdagavond, het is nog ja. helemaal geen museumweekend. Nee. En u, u haalt de mensen binnen ja. om te eten. Ja. Met welk doel dan? Um, je ontdekt heel vaak dat je elders bekender bent uh, dan gewoon vijf meter naast je. De buren dus. Hallo. Hallo, welkom. Wat leuk dat u er bent. Ik ben Edwin Jacobs, ik ben de directeur van het museum. Oh, de museum. Okay. Ja. En u gaat verbouwen. Uh, nou, we hebben een paar plannen, dat laten we graag aan u zien. Oh. Niet verbouwen. Ach, we, gaan, we gaan weer opnieuw goed kijken naar het monument. Ja. Ja. Dat is mooi, ja. niet meer extern. Nee. Want daar hebben we. Heel slapeloze nacht nee, nee, gescheurde nee. gevel. Oh mijn god. Mijn god, heel lang, uh, ja, heel veel gesteggel. Ja. En een fractie van de schadevergoeding gekregen. Oh, oh nou. heel erg. Nou, toch fijn dat u er bent. <laughs> nee, welkom. Ja. Ik geloof dat u ook gelijk zaken moet doen vanavond met de buren. Um, nou, spijker op de kop. Uh, het is de bedoeling dat we ook laten zien wat het museum in de nabije toekomst wil. Ja, er zullen vast wel tijdens die verbouwing, ook al is die intern, uh, ja, werklui hier wat extra Precies. komen. Dus Precies. hoopt u ze nou toch een beetje de buren op deze manier te paaien? Uh, nou, ik hoop dat ze vrienden worden en dat ze bij vragen ons gemakkelijk vinden. Okay. Dames en heren, ik, ik, uh, ik begrijp, uh, u bent uh, hongerig en dorstig, eet smakelijk en geniet ervan, welkom. Het verslag was van Mark Hamer. Dat is de laatste reportage. Er is natuurlijk nog veel meer nieuws. Dit brengen we u in de loop van de dag. Het CDA-congres Libië, Afghanistan, Ivoorkust. Ik zou zeggen, houd die radio gewoon aan. Ondanks het feit dat het een prachtige dag is... en u natuurlijk de neiging hebt om naar buiten toe te gaan. Radio 1 biedt u heel veel vertier. Zo dadelijk al, de Tros Nieuws Show met Peter en Mieke. Den Haag bezuinigt te veel en te snel op passend onderwijs.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 Stap even met dat ding. Groot onderhoud dus op de A1 tussen Muidenberg en Eemnes. Dus als u dit weekend die kant op moet, houd er even rekening mee. Want de A1 is die kant op het hele weekend afgesloten. Kijk anders even op vanaanabeter.nl. Ik ga wel lekker verder. Oké okay Joop, kom maar weer. Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De VN-veiligheidsraad heeft de moordpartij van gisteren in een VN-kantoor in Afghanistan scherp veroordeeld. Een woedende menigte doden zeven buitenlandse VN-medewerkers, onder wie een Noor en een Zweed. In totaal kwamen veertien mensen om. Het CDA verzet zich tegen het plan van minister Kamp om alleenstaande AOW'ers die in huis wonen bij hun volwassen kind te korten op hun uitkering. Fractievoorzitter van Haarsma Buma kondigt dat vandaag aan op het CDA-congres. Hij vindt het juist goed als kinderen de zorg voor hun ouders op zich nemen. En in een stad in het westen van Ivoorkust zijn bij gevechten zeker 800 doden gevallen, meldt het Rode Kruis. Volgens de VN maken zowel de aanhangers van Batara als die van Bakbo zich schuldig aan oorlogsmisdaden. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weeronline. We beloven vandaag een zonnige en warme voorjaarsdag te worden. Op dit moment komen er nog enkele mistbanken voor... maar de zon is al opgekomen, dus de komende uren verdwijnen de mistbanken vrij snel. De temperatuur ligt op dit moment nog tussen de 8 en 10 graden... maar loopt vanochtend snel op. De ochtend verloopt dus verder zonnig... en vanmiddag wordt het gemiddeld een graad of 22. In het zuidoosten lokaal zelfs 24 graden. Nou, op Palaanzee aan Zee en op de Wadden daar ligt de middagtemperatuur rond een graad of 19. Verder is het nog zonnig vanmiddag, maar later verschijnt er wel wat meer sluierbewolking, maar het blijft overal droog. De wind komt vandaag eerst uit het zuiden tot zuidwesten, is matig tot vrij krachtig. En later vanmiddag draait de wind naar het westen. Vanavond dan raakt het overal bewolkt en later is er ook kans op een spatje regen. Ook vannacht blijft het bewolkt met kans op een beetje regen en het koelt dan af naar een graad of 10. Morgen zondag ziet het weer totaal anders uit dan vandaag. Het is dan bewolkt en van tijd tot tijd valt er ook regen.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 Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, ruim vier minuten over half negen. Nou, we hebben een enorm programma voor u, maar wel heel leuk. Om negen uur komt uh, Auke Kok over die uh, ordinaire ruzie tussen Kruif en het Ajax-bestuur. De halve wereld heeft er een mening over, ik niet. En ondertussen moeten die godenzonen dan ook nog voetballen tegen Herakles. is dat niet een halfgod? Nou, ja, oké. Okay. Daarna uh, Dirk Kolf over de verontwaardiging die is ontstaan in India... na de biografie van Gandhi, waarin werd ges uh, geschreven... dat hij een verhouding had met een bokser... In Zuid-Afrika. Nou, bodybuilder. Ik bodybuilder? Glaub, nee, ik oh. geloof niet dat die bokste. Oh, bodybuilder. Oké, okay, goed. Uh, en verder heeft hij nog racistische uitlatingen gedaan. Tenminste, allemaal volgens dat boek. En het volgende onderwerp is ook al zo bijzonder, vind ik tenminste. Ik kan het bijna niet geloven. Je maakt een foto en dan kun je meteen zijn of haar naam, adres en telefoonnummer zien. Dat is een plan van Google. Maar of dat dan wel zo'n goed idee is, Peter Olsthorn schreef een boek over Google. Hij weet het. En wolkendeskundige Pier Siebesma vertelt over vliegtuigstrepen... die het klimaat op aarde beïnvloeden. Dan wielrennen om tien uur. Dat heeft veel gemeen met mythes uit de oudheid. Het is echt waar... Herman Cervolet schreef een boek over. Arie Storm doet de boekrumpadiek. We bellen even met Kama Goerka, Die maakte 24 uur kunst in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Hij is nu weer thuis in België. En in Amsterdam is een nieuw museum. Het Grachtenhuis. En directeur Piet van Winden die is daar enorm opgetogen over. Zometeen de boze Haagse horeca. Die willen geen bedelaars en muzikanten meer. Maar eerst... Uh, het probleem van vluchtelingen. Precies, want sinds de onrust in Noord-Afrika... is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen... naar het Italiaanse eiland Lampedusa. Inmiddels telt het eilandje in de Middellandse Zee... en het ligt ongeveer... Nou ja. Wel. 100 kilometer van de kust van Tunesië. Er zijn meer vluchtelingen dan Italianen. En dit tot behoorlijke frustratie van de inwoners. Om te zorgen dat de boel niet gaat escaleren op Lampedusa... heeft premier Berlusconi afgelopen woensdag... toen hij een bezoek begat aan het eiland beloofd... om alle immigranten te verplaatsen naar andere regio's in Italië. Binnen 2,5 dag zou hij het eiland, zoals hij zelf zei, schoonvegen. Over deze vluchtelingenproblematiek gaan we praten met Dorine Manson is directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Spierballentaal, uh, het eiland wordt binnen uh, uh, 60 uur geloof ik uh, schoon gewicht. Is het schoon? Nee, het is niet schoon. Het was slecht weer en uh, daardoor konden de boten niet aanleggen. En sowieso is het natuurlijk een enorme operatie om die mensen uh, te verplaatsen. Hoeveel mensen zitten er? Nou, ik geloof uh, 22.000. Uh, ja. Ja. En ik geloof dat er 5.000 mensen wonen, 5.000 Italianen. Ja, dus, uh, ja, dat dat is... die Italianen er gek van worden, is wel te begrijpen, of niet? Dat is wel te begrijpen, want het is natuurlijk uh, niet meer op te vangen. Ook al uh, staat men altijd op Lampedusa vrij positief tegenover migranten... dit is gewoon een te grote groep om nog uh, humanitair te kunnen opvangen. En dat, dat is nu ook het probleem, dat dreigt uh, echt een humanitaire crisis. En over of niet? Nou, dat, dat de spanningen kunnen natuurlijk gaan oplopen. Dus het is wel zaak om uh, zo snel mogelijk uh, die groep mensen te verdelen... op een eerlijke manier over heel Europa. En niet alleen uh, Italië en Malta, zeg maar. Maar gebeurt dat op dit ogenblik? Nou, er, nog onvoldoende. Wel is er gelu gelukkig gisteren door Eurocommissaris Malmström uh, aangegeven... dat er een aantal Europese landen zijn geweest... die uh, hebben aangegeven bereid te zijn kleine groepen op te vangen. Dus uh, solidair te zijn. En uh, Malmström heeft aangegeven nu ook de gesprekken met alle... 27 landen daarover aan te gaan. En, en zo zou het ook moeten om te voorkomen... dat uh, deze enorme gemengde stroom overigens... Hè, van arbeidsmigranten en, en vluchtelingen... om die op een goede manier op te vangen. Gaat het zo uitgebreid over hebben? Ja, we hebben nu aan de telefoon Heiko Kroeze. Als luchtwaarnemer van de Koninklijke Marechaussee. vloog hij de afgelopen twee weken in een patrouillevliegtuig... boven de Middellandse Zee in opdracht van Frontex. En dat is de Europese Grensbewakingsorganisatie. Goedemorgen, meneer Kroeze. Goedemorgen. Ja, Wat hebt u de afgelopen twee weken gedaan? Wij hebben de afgelopen twee weken op bezoek van de Frontex en de Italiaanse autoriteiten gevlogen met ons kustwachtvliegtuig. Eh, met onze collega's van de Koninklijke Luchtmacht Rijkswaterstaat en de firma Jetspoort hebben wij getracht eh, de immigrantenstroom in kaart te brengen. En uh, die gegevens door te geven aan uh, de Italiaanse autoriteiten. Ja, uh, ik weet dat u niks mag zeggen over aantallen, boten of vluchtelingen. Uh, maar misschien kunt u wel vertellen of u daar of door geschrok, geschokt was? Of? Ja, kijk, wat, wat, wat wij zien... Um... Uh, maakt wel indruk. Uh, kijk, mensen maken een enorme oversteek en als je dan uh, uh, uh, op een behoorlijke afstand, uh, soms meer dan uh, 40 mijl, uh, in een vol bootje zit en je hebt helemaal uh, geen brandstof, geen verlichting, helemaal niets meer. Ja, dat zijn wel situaties dat je denkt van oeh, dat is niet goed daar wat daar beneden gebeurt. En ook van die half zinkende scheepjes hè? Ja, wij hebben uh, schepen gezien die water maakte. Uh, en dan ben ik blij gewoon dat ons concept gewoon klopt. Uh, op dat moment hebben wij de situatie kunnen inschatten. Wij hebben contact gelegd met de Italiaanse autoriteiten. Wij hebben op het zien in Rome hadden wij ook een, uh, een collega van de kustwacht zitten. Dus wij konden alles direct doorspelen en op dat moment uh, hebben wij meerdere malen search en rescue opgezet. En als u ziet dat het dus fout dreigt te gaan, dan stuurt u er, uh, met uw uh, waarneming in ieder geval, dan dus stuurt u er schepen op af. Of hoe gaat dat? Wij um, hebben meerdere malen uh, situatie in moeten schatten. En hebben we hebben gezegd van oké, okay, dit gaat niet goed komen. Uh, dat was ook een afspraak met de Italiaanse autoriteiten. Uh, op dat moment nemen wij contact op uh, met Rome, met het IC. Wij geven aan dat wij een search-and-rescue uh, declareren opzetten. Um, wij hebben in alle vier gevallen, uh, kregen wij de onzien-coördineet-status. Wat is uh, dat? Wij, dan, dan bepalen wij op dat moment, wij sturen de schepen aan. Wij geven continu de situatierapporten door aan, uh, zeg maar aan de kustwacht van Italië. Dus wij coördineren op dat moment alles. Ja. Het is een beetje een wrange situatie natuurlijk, hè, waarin u moet werken. Mensen ontvluchten oorlogsgeweld, tenminste sommigen. Maar ze moeten worden tegengehouden in de veilige haven waarna ze op weg zijn. Beïnvloedt dat ook de sfeer aan boord? Nou, wat onze opdracht was heel duidelijk. Uh, onze opdracht was, breng in kaart waar de bootjes zitten. Uh, wij hoefden ze niet tegen te houden. Uh, dus dat, daar, daar heb ik uh, op dat moment geen gevoelens mee. Wij zijn met een crew, we zitten in een vliegtuig. Uh, wij kunnen die mensen op dat moment niet stoppen. En uh, dat is ook niet aan ons verder. Ja. Hartelijk dank, uh, Heiko Kroeze. Ik wens u veel sterkte daar. Ja. Dankjewel. Ja, er was Heiko Kroes de luchtwaarnemer. Dus die de afgelopen week met een vliegtuig boven die Middellandse zee vluchtelingen eh, spotte. Ja, uh, in studio uh, Doreen Manson. Uh, u zei het net al even, het, zijn, het is een gemengde groep. Hè? Je hebt echte, hè, tussen aanhalingstekens, uh, vluchtelingen en ook uh, arbeidsmigranten zogezegd. Dat maakt het denk ik ook lastig. Dat maakt het zeker lastig. Hè? Want uh, omdat het ook om zulke grote aantallen gaat, uh, ja, zal er toch ergens een beoordeling moeten plaatsvinden of dit zijn die bescherming zoeken inderdaad voor oorlogsgeweld uh, of anders. En hoe ga je dat uitzoeken? Nou ja, dat is dus een kwestie van... Uh, kijk, de, de vraag is of al deze mensen asiel zullen gaan aanvragen. Uh, op dit moment is de situatie zo dat in Europa uh, het land waar uh, mensen binnenkomen, asielzoekers, dat ze daar asiel uh, kunnen aanvragen en dat, dat het verzoek ook daar moet worden afgehandeld. Nou, dat heet het zogenaamde Dublin-systeem. En uh, die afspraak werkt niet. En dat zie je dus met dit soort situaties. Omdat dan uh, landen als Griekenland en in dit geval Italië overspoeld worden. En nou ja, dat kunnen die systemen ook helemaal niet aan. En die landen hebben er dan ook helemaal geen belang bij om dat systeem goed te laten werken. En het uh, risico wat we daarmee lopen is dat de mensen die daadwerkelijk die bescherming uh, nodig hebben. Uh, ja, ergens dat die systemen vastlopen. En dat die mensen dus niet uh, de bescherming krijgen die ze nodig hebben. Dus daarom is het zo belangrijk dat uh, naast dat we die Dublin afspraken even terzijde leggen. En dat we, uh, dat we daadwerkelijk solidair zijn in Europa en uh, deze grote groep mensen uh, verdelen over de landen. Opdat een uh, serieuze beoordeling kan plaatsvinden van wie wel en wie niet bescherming nodig heeft. U, u zei net dat u niet van overtuigd bent dat al die mensen die in die scheepjes zitten ook daadwerkelijk asiel zullen aanvragen. Maar je gaat er niet zomaar in zo'n scheepje zitten. Je gaat zeker niet zomaar uh, in zo'n scheepje zitten. Het zijn natuurlijk ook mensen die uh, nou, weinig perspectief bijvoorbeeld nu in Tunesië nog zien en denken: ik ga een heil elders zoeken. Oh. Maar het zijn geen makkelijke stappen. Je stapt niet zomaar in zo'n levensgevaarlijke uh, overstap naar, uh, naar, uh, naar in dit geval Lampedusa. Dus, dus tuurlijk, die mensen die, uh, zijn redelijk wanhopig. Maar ze weten toch, als ze met een verhaal komen van ik wil pizza's gaan bakken, ja, dat dat uh, niet werkt. Dus ze komen toch allemaal met een asielverhaal? Neem ik nou, uit. dat zou kunnen, maar we hebben dat destijds in de Joegoslavië-oorlog uh, met ook grote groepen vluchtelingen in Europa gezien, dat, uh, dat uh, heel veel mensen, zodra het weer veilig werd, bijvoorbeeld in Kosovo, gewoon teruggingen en dat zij helemaal niet allemaal Aha. asiel hebben aangevraagd. Maar we weten het niet, maar uh, de kans dat mensen daar komen... om uh, een beter leven op te bouwen uh, en, en die kans willen grijpen... die is natuurlijk uh, uh, aanwezig. Ja, er, geen Europees land wil er eigenlijk aan, hè? Politici verschuilen zich achter van alles en nog wat... Om... Die indruk heb ik wel, inclusief Nederland. Ja, nou, dat, dat, die indruk heb ik ook. en Dat, dat, vind, ik, uh, dat vind ik heel, heel, heel ernstig. Ja. Want nogmaals, uh, mensen die bescherming nodig hebben... Uh, die uh, moeten de gelegenheid krijgen om uh, op een serieuze manier... hun asielaanvraag te doen en daar ook uh, op beoordeeld te worden. niet op de, voorhand. De gouden wet bij dit soort dingen is dat de vluchtelingen niet populairder worden... in dit soort uh, nee, omstandigheden. Nee, dat klopt. Dat, uh, dat heeft u gelijk in. Dus dat, daar maken wij ons ook zorgen ja. over. En, en nogmaals, het helpt ons ook niet dat, uh, dat uh, die hele groep, die diverse groep gemengde groep waar het nu over gaat, altijd als vluchtelingen wordt aangeduid. Want nogmaals, het zijn niet allemaal vluchtelingen. En dan, dan is natuurlijk de stigmatisering snel... Uh... Ja, gebeurd. Ja, ja, dat is zo. Ja. Want je zou ook kunnen zeggen, dat uh, het zijn met name Tunesiërs... Hè? Ja. Die voet aan wal zetten in Italië. Uh, maar de kans op nog meer vluchtelingen is groot. gezien de aanhoudende onrust in dat gedeelte van, uh, van de wereld. Ja, nou ja, ik denk dat we er ook vanuit Europa allemaal baat bij hebben. dat die processen die daar op gang komen in Noord-Afrika. de democratiseringsprocessen, dat die ook een serieuze kans krijgen. Uh, dus we hebben er als Europa gewoon ook baat bij. dat, uh, dat, die, uh, dat die situatie niet escaleert. Hè. En, en uh, het is fantastisch dat uh, bijvoorbeeld Tunesië ook heel veel mensen heeft opgevangen. na de onrust in. In Libië. En dat hebben ze ook op een hele solidaire manier gedaan. Maar ik denk dat we er in Europa ook baat bij hebben dat niet dat prille proces wat daar gaande is in Tunesië uh, verstoord wordt, uh, doordat, uh, doordat men het gewoon ook niet meer aan kan. Hè. Dus we hebben er met z'n allen ook een belang bij dat uh, dat, dat op een goede manier uh, wordt opgelost. Is Lampedusa de plek simpelweg omdat het het dichtstbij ja. is? Want je zou zeggen ja uh, uh, Griekenland, Malta bijvoorbeeld ook. Ja, of? nou Malta dit... is natuurlijk ook wel een, uh, een, uh, een plek waar veel mensen naartoe gaan, maar Lampedusa is inderdaad het dichtstbij, dus... Uh... Dus daar komt uh, de grootste bulk uh, aan. Ja. Ja. En, en dit loopt echt waarschijnlijk binnen de kortst mogelijke tijd nu Kriega uit de hand. Ja, nou, het enige wat Europa nog zou kunnen doen is... Uh, er is na de situatie in Joegoslavië uh, gekeken... of er niet voor dit soort situaties iets aparts moet komen. Een tijdelijke uh, beschermingsrichtlijn. Uh, die ligt in principe klaar, dus die zou Europa kunnen afkondigen. En dat, en dat is, is dat eigenlijk dan? dat systeem. Nou ja, dat gaat erover dat je uh, in dit soort situaties... Uh, inderdaad de, de groep mensen kunt verdelen... en op een eenduidige manier behandelt en opvangt in heel ja. Europa... Dat... Zodat er ook geen prikkel is voor die mensen om, om door te reizen naar, naar andere landen. En, en hen tijdelijke bescherming te bieden totdat het weer rustig is in de plek waar ze vandaan komen. Maar er kan natuurlijk ook nog een ander besluit uh, genomen worden op een goed moment. Als het werkelijk overspoelen wordt, dat er op een of andere manier een blokkade uh, gelegd wordt. Of is dat ondenkbaar en wettelijk onmogelijk? Nou, het is. Kijk, mensen hebben natuurlijk het recht om asiel aan te vragen. Ja, goed. Dus, maar uh, luister, ik bedoel, dat hebben ze in Australië ook. Maar dan leggen ze gewoon een blokkade. En ja, dan... nou, ik, ik mag toch hopen dat, dat we in Europa niet. Nee, maar uh, gaan daar meer... uiteindelijk de discussies over? Nou, dat... ik denk dat als er dus nu, hè, wat, wat Malmström gisteren heeft aangegeven. daadwerkelijk landen zijn die zeggen we willen delen van die uh, groepen uh, overnemen. en, en uh, verdelen over Europa. En dat als dat gebeurt, dat daardoor de druk zeg maar, ook wat van de ketel is daar in Italië. En dat, die, uh, dat, dat het gevoel van we kunnen het niet meer aan dat dat ook op die manier wordt... Uh, maar is dat opgerond. niet meer theorie? Nou, ik denk niet als we nu, tijden gaan, als we nu snel gaan handelen. Uh, op die manier denk ik dat, uh, dat, uh, dat we voorkomen dat uh, de emoties nog verder gaan oplopen. Want ja, maar als het, het opeens nu... over honderdduizend gaat? Nou ja, Europa is uh, natuurlijk uh, over heel Europa verdeeld, is dat, is dat nog op te vangen. Het is gewoon nu zaak dat het niet alleen op Griekenland en Italië aankomt. En die andere landen, moeten die gedwongen worden? Nou ja, als, als die tijdelijke beschermingsrichtlijn wordt afgekondigd... dan, dan gaan we gewoon op die manier ermee om. En dat zou eigenlijk het beste zijn. Omdat je dan, ook, dan moeten ze wel. Dan, dan moeten ze wel. En die regeling is destijds uh, met elkaar afgesproken. Dus die, die ligt er gewoon. Die kunnen we nu gaan afkondigen. Om het uh, heel flauw te formuleren. Op dit feestje zat u ook waarschijnlijk bepaald niet te wachten. Hè? Nou ja, ik denk... Uh, kijk, we zijn bij Vluchtelingenwerk uh, wel gewend... Dat, uh, dat je de wereldpolitiek niet uh, zelf in de hand hebt... en ook niet kunt voorzien uh, waar uh, te gaan ontstaan. En wij uh, staan er gewoon voor. Dat er altijd bescherming kan worden geboden voor mensen die dat nodig hebben. En dat geldt nu ook. Dus wij hechten er vooral heel erg aan dat, dat, dat vluchtelingen niet te dupe worden van deze, van deze situatie. Hartelijk dank. U hoorde de directeur van Vluchtelingenwerk Nederland, Doreenje Manson. Het ging dus over de vluchtelingen op Lampedusa. Maar ja goed, ook naar andere plekken natuurlijk toe. En hoe deze in Europese band opgevangen zouden moeten worden. Dank voor uw komst. Graag gedaan. De Haagse horecabazen in de binnenstad zijn de agressieve benaderingsmethode van bedelaars en marketiers zat. Daarom gaat Koninklijke Horeca Nederland in kaart brengen op welke plekken bedelaars en promotiemedewerkers overlast veroorzaken. En naast bedelaars en marketeers richten de pijlers van de ondernemers zich ook op slechte, tussen straatmuzikanten. De toename van het aantal klachten komt volgens Koninklijke Horeca in Nederland door het verdwijnen van een aantal verordeningen. Zo werd vorig jaar het verbod op bedelen geschrapt. Ook moesten marketeers voorheen een vergunning aanvragen, terwijl ze nu zo de straat op kunnen. We gaan erover praten met Rogier Bakker. Hij is voorzitter van de Binnenstad Ondernemersfederatie in Den Haag. Goedemorgen. Goedemorgen. En bent u ook bakker? Ik ben geen bakker. Nee. nee. Wat bent u dan? Ik zit zelf in de fondswervingswereld. Oh, oké. Okay. Maar goed, u bent wel ondernemer dan? Dat klopt, ja. ja. En uh, ja, hebt u uh, zo'n last van die mensen? Het is een toenemend probleem aan het worden. En uh, ja, we hebben met de gemeente Den Haag, als stad Den Haag, hebben we bepaalde doelstellingen... om een uh, goede stad neer te zetten, waar het goed toe is... En ja, we zien de laatste lange periode een stijging in het aantal uh, bedelaars. We zien uh, meer en meer uh, straatverkopers, uh, colporteurs. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk uh, nog het, uh, in veel gevallen ook wel de problemen met, uh, met de muzikanten. Ja, nou ja. Uh, we zitten ze op bepaalde plekken? Ze, zijn, ze zitten verspreid door de binnenstad. Uh, en dan kom je ze op bepaalde plekken tegen. En dan is het soms uh, daadwerkelijk een wegbaan, vaak ja? door, de, door de marketeers heen. Ja, en de Wat zijn dat, die marketeers? Dat zijn uh, ja, vaak toch wel studenten die een opdracht van, uh, van de brillenfabrikanten... de goede de, de hand, uh, kranten, ja, uh, abonnementen kaak, verkopen. Ja. En uh, jou staande houden. Uh, en die staan vaak in groepjes op doorgaande drukke... Uh, Hebben mensen er echt veel last van? Nou, het is wel vervelend. Als je op een dag door drie, vier, vijf kranten wordt benaderd... Uh, nog een x-aantal goede doelen, uh, uh, de zwervers ook nog moet ontwijken... Uh, je moet stappen over de muzikanten heen. Ja, dan, winkelen moet wel leuk blijven. Het ja. moet leuk zijn voor het winkelend publiek. Het moet leuk zijn voor de ondernemers. Maar het moet ook leuk zijn voor de bewoners. De andere categorie waar u het over heeft is de Bulgaar... die, voor, die echt de hele dag voor de Albertijn zit. En uh, ik geloof 16 uur per dag hetzelfde liedje speelt, hè? Ja, heb je ook. Ja, het is, alles bestaat. Maar is het de veelheid of is het de agressieve toon van de mensen? Nou, het is, zo langzamerhand, is het de veelheid. En wat je vaak bij uh, de, de bedelaars ziet, is dat op het moment dat je bijvoorbeeld niet geeft... dat je allerlei verwensingen naar je hoofd krijgt, wat vaak gebeurt. Uh, het hinderlijk volgen. Uh, op het moment dat je aan het pinnen bent, dat ze weer al op je schouder staan te tikken. Ja, dat, dat nodigt niet uit om gezellig te komen nee. winkelen. Nee. Um, ja, je kan ook zeggen, het gaat om openbare ruimte waar je niet iedereen zomaar kunt weren. Absoluut correct. Het is een lastige problematiek. Er is uh, uh, vorig jaar een bedelverbod. Wat er was, is geschrapt. Hè? Nou, dat is niet helemaal, helemaal correct. Dat is al uh, geschrapt uh, uit de algemene plaatselijke Vordering. gehad sinds uh, 2004. Uh, wat je toen ook op een gegeven moment zag, was een enorme neergang in uh, de aanwezigheid van bedelaars. Alleen we merken gewoon de laatste twee jaar dat er weer sprake is van een enorme toename. En hoe komt dat? Als ik het zo weet, zou ik het zeggen. Nee, maar er zal een... toch wel een aanleiding voor zijn. Is dat de crisis? Of, wat dat is zal dat? zeker te maken hebben met de crisis. Dat zal zeker te maken hebben met uh, dat we het misschien in andere steden uh, verbieden. Uh, het zal zeker is dat zo? Of wordt het het wordt in bepaalde steden uh, verboden. Uh, goed, ook dat weer moet je natuurlijk wel weer dan met omringende steden afstemmen. Want je krijgt natuurlijk gewoon een, uh, een verschuiving Wat van zijn problemen. dat Nederlandse mensen? Of, buiten, of, of mensen die van, van buiten komen? Uh, bedelaars zijn over het algemeen uh, toch wel, is mijn indruk, de Nederlanders. Hmm. Uh, de muzikanten, uh, die staan s ochtends... Uh, om achter u voor de deur om uh, hun, hun uh, bewijs te halen dat ze mogen spelen en dat is gewoon georganiseerd en dat zijn vaak de slavische volken, uh, de buitenlanders die dan uh, nou ja, ergens uh, door een koppelbaas worden, uh, worden neergezet, mobielen met telefoon mee en die. Maken we een ronde gedurende de stad. Ja, maar dat moet u eens uitleggen. Want er wordt gesproken over dat het een koppelbazenpraktijk is. Namelijk die mensen worden op uitgestuurd... om dus bepaalde plekken te, te gaan spelen. Mm, ja. Maar hoe zit dat dan in elkaar? Hoezo heb je daar een koppelbaas voor nodig? Ja, dat blijkt uiteindelijk toch uh, vaak georganiseerd te zijn. Ja, hoe dan? Uh, Die worden in een busje worden ze afgezet uh, op het politiebureau in de binnenstad. Halen daar hun uh, bewijsjes op dat ze die dag mogen spelen worden naar hun plek gereden. Ze moeten dus een bewijsje hebben, dat ja. ze mogen spelen. Ja. En een bedelaar hoeft geen bewijsje te hebben. Een bedelaar of geen bewijs. te hebben. Nou ja. Nee, ja, je zit te lachen, maar waarom zou je die bedelaars... dan ook niet op die manier kunnen organiseren? zou mogelijkerwijs een overweging kunnen zijn. Maar goed, willen we dat allemaal? He? Nou ja, ik bedoel, nu, nu uh, vermenigvuldigen ze zich kennelijk uh, spontaan in de straten. En uh, als je het, het op een manier in de hand zou willen houden... kennelijk gebeurt dat met die, die muziekgroepen wel. Die moeten een vergunning halen. Ja. Maar die krijgen ze misschien niet altijd. Ja. Moeten ze dan eerst voorspelen? En... Nee, dat, dat, dat, dat weet ik niet, maar dat lijkt me niet. Maar, uh... nou, de Haarlemse burgemeester <kwijnt> heeft dat vorig jaar gezegd, hè? Ja, uh, ik weet wel wat van muziek. Ik heb ook uh, in beentjes gezeten. Ja. Nou ja, uh, uh, Jou, laat zie je als dan... van Aartsen. Nee, nee, de de de, de Haarlemse burgemeester. Oh, Haarlemse burgemeester, burgemeester. Ja, okay. en, en die zei: nou, ja, laat ze lekker komen voorspelen, en ik bepaal zelf wel of het, of het een beetje wat is. Dat betekent dat we niet de hele dag tulpen in Amsterdam, uh, ja. ja, gewoon 16 uur lang ja. uh, aan het spelen zijn. <kwijnt> Maar goed, de hele dag de dwars uit met uh, ja. de muziek Precies. Is, uh, nou ja, dat <laughs> ook niet leuk. Nee, maar goed, als je dan dus het over de kwaliteit zou hebben, want er het... valt over te twisten. Precies. Kan... Nou ja, en het <clears throat> kan ook nog wel enige vrolijkheid brengen. Natuurlijk. En, uh, maar goed, hoe wil je het reguleren? He, we, tot, tot hoever moet je als gemeente. Nou, uh, zegt u het eens, want u heeft er last van. Ja, dat zou ik niet weten. Kijk, uh, verbieden, ja. verbieden kan niet. Uh, dat, dat, dat, dat is bijna onmogelijk. Dus het is een beetje een onoplosbaar probleem? Het is een uh, probleem van deze tijd, denk ik. Ja, ja maar goed, natuurlijk, het is niet het probleem van, van, van, van vroeger, toch? Het, het nee, kijk, er gebeurt natuurlijk ook heel veel aan de achterkant vanuit allerlei initiatieven... om die mensen die vaak aan het bedelen zijn, die, hé, laten we wel hebben, ook nog een uitkering hebben... en op zonnige dagen gewoon enorm leuke bedragen verdienen... Ja, die proberen ze natuurlijk ook aan de andere kant uh, te helpen, hè. middels onderdak uh, en dergelijke. Goed, er zijn natuurlijk mensen die ervoor kiezen om op straat te leven. En op zich, daar is op zich nog niks zo tegen, denk ik. Maar op het moment dat het hinderlijk volgen wordt, uh, uh, het, het lastigvallen wordt. Ja, wat, wij willen als stad Den Haag, we willen iets uitstralen. Maar kan je je daar bij de politie voor melden? Ik word door die man. Uh, ja, daar staan. Uh, kijk, bedelen kun je niks tegen doen, maar op het moment dat het gaat over hinderlijk volgen. Dan ga je natuurlijk naar het bureau uh, lopen, aangifte doen. Maar goed, ziet u zichzelf op zaterdagmiddag... Uh, als u lastig wordt gevolgd, uh, naar het bureau lopen? Ik denk het niet. Wat nee, wat zegt ja, u bo van, uh... Bovendien, die man, die, die zegt natuurlijk... is niet zo, ja. Nee, ja, precies. De, dus de, dat is allemaal een wasse lastig. Ja. En... Wa wa u moet nee. dan toch... Kijk, u trekt niet voor niks aan de bel. Ja. Dan heb je toch ook op een goed moment een soort van scenario bedacht... hoe je dan wel iets... Nou, dat zijn we nu. Uh, we zijn nu in gesprek met de gemeente. We zijn nu in gesprek uh, met, uh, met de politie. Uh, koninklijk horen, K Nederland. De Haagse afdeling is uh, bezig met een inventarisatie. Wij zijn daarmee bezig. Ja, en aansluitend zullen we kijken welke maatregelen we kunnen treffen... om, uh, om het uiteindelijk te verminderen of tegen te gaan. Ja, maar wat gaat, dat, gaat u dan onderzoeken? Mocht Nou, waar de problemen zich hoofdzakelijk voordoen... Weet u toch al lang... Ja, in grote lijnen natuurlijk ja. wel. Maar we moeten natuurlijk wel wat hebben om te kunnen handhaven. Dat is natuurlijk ook vaak een problematiek. Ja, maar wat dan handhaven? Ik, bedoel, ik probeer zo koortsachtig te zoeken wat u dan ja. eigenlijk wil. Ja. Want u zegt tegelijkertijd, nou eigenlijk kunnen we niks. Ja. Nou, handhaven bijvoorbeeld de marketeers daar zou je nog nauwere afspraken mee ja, kunnen. Ja. Je zou misschien op en die gegeven... zijn er ook wel gevoelig voor, want die willen die slechte publiciteit ook niet. De krant zit niet op te wachten. Nee, die jongens... nee. want het zijn meestal aardige jongens. Dan nee, die hier met, die, met die mensen die het verkopen is niks mis. Hè? Ik ben ook student geweest. Hebt uh... u het ook gedaan? Ik heb het niet gedaan. <laughs> nee, die roepen dan, kom je langs en dan zeggen ze van... Maar goed, deze mevrouw leest, die, die, dit is echt een mevrouw, zeggen nou, ze dan. Eh, klanten klant, uh, willen niet in dat hoekje komen dat ze het verkeer doet Of nee. dat het wordt verboden. Dus Ze zullen natuurlijk alles in het werk stellen. In ieder geval om het goed te doen. Nou, ga je ermee in gesprek. Probeer het aan te zien. En dan zal het op, met dat vlak, met de marketeers, met de co zal het ongetwijfeld oh. beter gaan. En je kunt het misschien wat verminderen. Of uh, wat meer spreiden. Of... Ja? En heeft u het dan ook over mensen die uh, protestlijsten tegen de ophangingen in Iran of zo? Heeft u het daar ook te, uh, over? Nee, daar heb ik het niet over. Dat wordt weer vanuit andere invalshoeken gereguleerd. Dat vindt, zich voornamelijk, vindt voornamelijk plaats natuurlijk op het plein. Ja, uh, dat is, dat hele... is ook niet fijn. Hoor. Als je uit de bijenkorf komt, dan wordt je zo'n hele grote foto je dan in de neus gedrukt. Nee. Nee, van de mensen die Dat is een worden. grote stedenproblematie. heb je net een ja. nieuw mantelpakje gekocht. Ja, ja. Ik bedoel, het... Nee, maar snap je, het gaat altijd zo op je, op je morele er ging, ja, ja dat gaat het ook om, natuurlijk. Ja, goed, je kan natuurlijk afvallen, uh, af, af, af, je afvragen van joh, zijn we even, he, dat we ons hier druk over maken. Maar twee jaar geleden was ik in Delhi, dan je dan erover. Ja, ja. Uh, dus wat dat betreft. Ik dacht nu, ik ga maar gauw weer naar Wagen. <laughs> maar dan. misschien dat de wal het schip ook wel keert. Ja. Dat ja. zou natuurlijk ook kunnen als het niet meer rendeert. Nou, de we moeten, op te we moeten, denk ik, het is belangrijk om te vermelden. We moeten natuurlijk ook gewoon de hand in eigen boezem steken. Ja, het is natuurlijk, uh, je kan het ook ontmoedigen als winkel en publiek om geld te geven. Uh, en daarnaast kan natuurlijk ook de horeca. Heeft daar natuurlijk, hè, die klaagt veel. Uh, en ook uh, zeker terecht. Maar aan de andere kant, vaak hoor je ook van uh, dat horeca-ondernemers gewoon uh, de BEDelaars zeggen van joh, hier heb je een euro. En dan uh, ga even een uh, plein verderop staan en ja. uh, laat mijn, uh, mijn gasten met rust. Dus het is Lastig, materie. Het is lastig, materie, dat is duidelijk geworden. Hartelijk dank. Rogier Bakker, u, voorzitter van de Binnenstad Ondernemers Federatie. Het ging dus over de overlast van bedelaars en marketeers in de Haagse binnenstad. Het is nog niet zo simpel. Uh, straks gaan we verder met uh, dat gedoe met de Ajax en Cruijff. Maar goed, gelukkig is Auker Kok en die weet het allemaal. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur, de top van de Eredivisie. Tweede paalkool, tuurlijk hangen, want hij zit er meteen in. Cent de PSV. Het rood, want hij gaat door. Ja, een rode kaart. En ook de grapschap Nak, willem twee Roda, Heerenveen Excelsior en Feyenoord A.Z. Dat schieten en verloren de redding en dan nog een keer vrij. En langs de lijn, vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.